Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Ho, ho, ho. ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Ja, Welkom dames en heren bij een nieuwe Zandvoort aan het Woord op deze mooie decemberavond. Um, uh, we hebben vandaag weer een heel mooi onderwerp uh, voor u uit de kast gehaald. En Marije Strobers is er weer deze week. Dus uh, we kunnen uh, leuk discussiëren en praten over dit onderwerp. Uh, tevens hebben we twee uh, gasten. Maar voordat we daarover uh, op doorgaan ga ik u even meenemen naar afgelopen dinsdag. Uh, afgelopen dinsdag was namelijk een historisch moment in de wereldgeschiedenis. Alleen de meeste mensen weten dat helemaal niet. Die vinden het allemaal een beetje onzin en dergelijke. En over welk moment heb ik het nou? Uh, het is namelijk in Amerika. En dan zeg jij Marije... Impeachment. Ja! <laughs> het is namelijk zo dat afgelopen dinsdag heeft het huis van afgevaardigden in Amerika... de officiële uh, ...impeachment-procedure gestart. Alles wat ze hiervoor de, de deden was nog maar gewoon een onderzoek... ...naar of er een procedure zou kunnen gaan plaatsvinden. Nu is het officieel dat het procedure gaat starten. Uh, wat dit zo uniek maakt is namelijk dat er maar vier mensen... ...in uh, de uh, geschiedenis van Amerika uh, nog maar vier uh, presidenten... Zijn, uh, ...hebben een onderzoek gehad... Um, en er zijn er maar drie waar er werkelijk een procedure zijn gestart. Dat is Andrew Jackson, ergens in ergens 1870 of zo. Um, en dan niet Nixon, want dat denken de meeste mensen. Nixon heeft nooit de procedure gestart. Die was namelijk al afgetreden tijdens uh, de, het onderzoek. Uh, aangezien ze de bui al zagen hangen dat het wel door zou gaan dat hij als de procedure zou starten... dat hij ook werkelijk afgezet zou worden. Heb je huiswerk gedaan? Ik heb mijn huiswerk gedaan. En daarna is uh, natuurlijk, die kennen we allemaal waarschijnlijk nog wel... Bill Clinton met de Monica Lewinsky affaire... Um, nou vonden toen die tijd de Nederlanders het allemaal een beetje onzin hier... dat de, een president tijdens Bill, dat Bill Clinton afgezet zou moeten of kunnen worden... Met, door een, een of andere seksaffaire met een stagiaire. Echter, als u nu terugkijkt met de huidige uh, stand van zaken in onze maatschappij... was het niks meer, of nou ja, eigenlijk wel meer... want het was een MeToo-affaire. Want zij was nog geen twintig en hij was president, dus had een machtspositie. Dus uiteindelijk heeft hij ze niet door afgezet. Want de Senaat heeft gezegd uh, dat ze uh, um, um, onschuldig hebben verklaard. Maar ik vraag me af of hij in deze tijd, na het hele MeToo-verhaal, nog steeds niet afgezet zou zijn. Maar dat is een hele andere discussie. En nu hebben we natuurlijk Donald Trump die nu uh, uh, de procedure gaat krijgen. Uh, voor de politieke liefhebbers uh, onder u, dit woord smullen. Jij zit al klaar. Ik zit al klaar. Ja, je hebt al alles geprogrammeerd. Om Dat, te uh, zoiets ja, ja, ik kijk echt alles. En vooral, moet ik heel eerlijk zeggen, vooral ook de comedy uh, uh, mensen. Omdat je daar toch heel veel nieuws van krijgt. Maar ook, um, het, het is gewoon te hilarisch voor woorden hoe ze denken elkaar, nou ja. Ik vind het leuk om te zien. Je ja, weet wel dat je s'nachts moet slapen. Hè? Uh, ja, ik probeer het hier en daar. Het wordt er ook bij. Uh, en, uh, maar ook voor de mensen die van geschiedenis houden... is dit een heel belangrijk moment. Dus onthoud dit bovendien, deze hele president. Ik bedoel, wat je ook van Donald Trump vindt... hij heeft wel voor aardig wat um, geschiedkundige dingetjes uh, gezorgd. MUZIEK <middels> luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en dan gaan we naar ons onderwerp van uh, vandaag. Want de feestdagen staan natuurlijk klaar. Althans, de eerste feestdagen hebben we al gehad. Ik bedoel, Sinterklaas hobbelt op zijn paard terug naar Spanje... Um, en um, het roet wordt er nu van de gezichten afgewassen... maar natuurlijk krijgen we zometeen kerst. En uh, dat is natuurlijk niet alleen maar lichtjes en dergelijke... de kerstbomen die je overal kan kopen... maar wat doen we met kerst heel veel, vooral heel veel eten ook... En daar gaan wij het over hebben, uh, het ook, ook over het overeten en wat moet je er nou aan doen en wat kan je eraan doen. en Marije Hoe kan je zit, gaan sporten? Hoe kan je gaan sporten en uh, uh, wat ma zijn... maand waar het dan alleen maar draad en feestjes. Ja, dat, uh, <laughs> en trouwens die maand daarna ook, want dan heb je alle borrels. borrels. Dus uh, daar gaan we het uh, vandaag over hebben met Amber, en dan ben ik je achternaam vergeten. Hanning. Hanning. Uh, zij is um, personal trainer, toch? Ja, nou, ik geef trainingen en coaching op het gebied van uh, levensstijl en stressreductie. Reductie, oké. Okay. Nou, dat is helemaal heb van nodig. Dat, uh, <laughs> stressreductie. Hé, hey, kan je volgende week ook komen? Daar hebben we ook nog een leuk onderwerp. Ik hebben ook nog een onderwerp. <laughs> <laughs> um, en um, uh, de andere uh, gast is... Nou, ben ik de voornaam al kwijt. Adele. Adele. Adele. Ik wist Adele. dat het met een naam nou was. <laughs> Adele. Sorry, achternaam? Sweet. Smit. En zij is diëtiste, als het goed is. Ja, is. dat uh, ja, diëtist. Uh, we gaan zo meteen daarover uh, spreken. Uh, met Marije natuurlijk ook. Uh, natuurlijk, uh, uh, maar niet voordat we naar dit geluisterd hebben. Het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 luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug. En dan gaan we het natuurlijk nu echt over het onderwerp uh, hebben. Uh, want we hebben het uh, over natuurlijk het teveel aan eten... ...en hoe je daarmee om kan gaan. Te veel feestjes. Te veel feestjes. Um, want ja... En er wordt wel eens. Uh, hoe zeg je dat? Het wordt wel eens een uh, beetje gekscherd gezegd over uh, Kerst. Het is niet vreden op aarde, maar vreten op aarde. En uh, als ik heel eerlijk moet zeggen, ben ik in zelf ook nog wel eens in uh, feestjes en dergelijke geweest. waar dat ook wel degelijk gold. Er uh, was zoveel eten dat een heel weeshuis uh, er een maan van kon eten. Um, dan denk ik. Wel, Wim, dat is een hele andere discussie. Waar wordt dan de rest allemaal weer naartoe weggegooid? Ja. Maar dat is dan weer een andere vraag. Ja. Um, maar goed, daar komen. gaan we het dus ja. over hebben. Hoe ga je er nou mee om? Hoe kan je er nou zorgen dat je daarna weer gaat sporten? Of in ieder geval... Uh, daarmee, uh, hoe heet het, je niet gaat overeten. Uh, heeft u hier nou zelf een mening over of een vraag over... dan kunt u natuurlijk bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of natuurlijk naar onze Facebookpagina gaan... Zandvoort aan het woord. Of u kunt een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Nou, dames... Ik wil wel wat zeggen hoor. Ja, zeg maar. <laughs> Want we hebben het over de kerst en de kerstdagen. En misschien ja. Sinterklaas. Maar het zijn maar drie dagen in de maand december. Ja, oké. Oud en nieuw. Misschien een kerstdag en misschien een oud jaar nog een oliebol. Ja. En dat was het. Ja. En de commercie, die maakt er natuurlijk een hele maand van. Of misschien wel twee maanden. Ja, maar wat. Wat. Wat. wat, wat als het maar drie dagen is, vier, dan. Um, waarom zien mensen het dan toch als een heel groot probleem? Ieder jaar weer. Ik weet niet of mensen het als een probleem zien. Ik bedoel, het is ja, voor iedereen anders. Want wat, wat bedoel je met wat zien ze als een probleem? Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik hoor heel veel mensen zeggen. Nou, december sla ik even over. En december met letten op met eten, ja. letten op dat soort dingen. Maar het gaat mij om drie dagen hier zo eigenlijk. Ja. Maar drie dagen hoeven over te slaan. Nou, je mag best drie dagen genieten. Als je, ja, de, andere ja, maar, als je ja, okay. de andere dagen maar uh, gewoon normaal doet. Ja. Maar is het niet omdat al die supermarkten... begin december, eind november... al met hun kerstspecials en hun speciale items komen... dat mensen toch al eerder... Ja, ik had toevallig uh, vandaag uh, um, met een vriendin erover. Ze zeg ik, ga naar de radio. maar gaat het dan over? En um, uh, Zij zei van, nou, ik heb wel kerststress. Ik zeg, wat heb je dan voor stress? Nou, ik ga een groot diner maken voor mijn familie. En uh, ja, dan heb ik toch wel stress. Ik zeg, maar wat geeft jou dan de stress? De tijdsdruk, uh, dat je niet weet wat je moet maken. Uh. Je zegt, nou, ik wil ja, dat mensen het misschien niet lekker vinden. Ik zeg, nou, dat gaan ze toch niet zeggen. Dus yeah. <lacht> ja. Ja. Dus, en het is grappig, want ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Wij vieren kerst helemaal niet uitbundig. we gaan gewoon uh, vonduren Nou, punt. <lacht> Ook. Lekker. Dus het is voor iedereen anders. Ja, je legt maar, de lat daarmee misschien minder hoog ook ja. voor jezelf. En eigenlijk, uh, ja, het is meestal voor de meeste mensen is het gewoon een manier om met elkaar te zijn uh, in plaats van een verjaardag. Dan heb je, heb je kerst. Mm -hmm. En uh, ja, het wordt natuurlijk in de media en in de, in de reclame wordt het allemaal veel groter gemaakt. Maar is het niet ieder jaar weer dat die lat hoger gelegd wordt? Ja, Want als ik zie wat op social media voorbij komt, het lijkt ieder jaar groter, mooier, meer. Uh, meer eten, uh, luxe eten. Het lijkt, het lijkt alsof je ieder jaar moet opboksen tegen het jaar daarvoor. Dat ja. het nog mooier moet. Maar je bepaalt natuurlijk helemaal zelf wat je wilt doen. En het ligt ook, lijkt het wel steeds eerder in de supermarkten? Heb ja. ik het idee? De ja, maar goed, dat is, met, dat is natuurlijk met alle producten. Ja. In juni ja. kan je tegenwoordig pepernoten kopen. Ja. ja, maar die boekjes komen ook steeds eerder met al die speciale... Ja. Uh, want volgens mij was de Lidl al in november met uh, uh, speciale items aan het stunten. Ja. Klopt, dat, uh, maar, dat, dat, do dan, maar. Dat, dat, dat, ja, dat doen ze inderdaad. En nou heeft Albert Heijn nu natuurlijk echt wel de, de kerstreclame uh, bijvoorbeeld uh, ja, op kon, tv. Ik kom net van een, uh, een tv-show af en dat ja. waren de drie reclames uh, van, de, van de kerst. Ja. Albert Heijn, de Jumbo en de, de Lidl. De Lidl. Ja. En we mochten dan kijken welke we het mooiste vonden, het leukste vonden. Maar het gaat natuurlijk allemaal over makkelijk, zogenaamd iets chics op tafel zitten en dan lekker veel. Maar ja, Albert maar Heijn was wel heel leuk... dat ze de hele buurt hadden uitgenodigd. Ja, ja. Ja. En ik zou zeggen, als je kerst viert, neem allemaal iets mee, dan heb je ook geen stress. Ik vind die van Obert Heijn trouwens geweldig... met dat ja, met jongetje en dat ja. sapatcho. Ja. Ja, ja. Ja. ja, die vind ik echt het beste van die. Ja, maar dan, dan ja. nog, kijk... Dat, dat, um, Heel veel families hebben tradities uh, daarin. Uh, je viert het die dag bij die en die dag bij die. En, ja. uh, daar, daar moet je een groot diner eten en daar moet je zelf een groot diner maken. Uh, dat is per persoon uh, of verschillend, per familie verschillend. Ja. Um, volgens mij komt die kerststress en van het koken, maar komt ook ergens een beetje van dat verplichte karakter. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, ik was, uh, vandaag had ik ook, was ik met een ja. klant. Ik ben, heb natuurlijk mijn hele dag uh, hmm. gewerkt. En ik zei, en wat gaat hij doen met de kerst? Nou, zegt hij, mijn dochter die, uh, moet bij haar schoonfamilie. En, uh, en mijn zoon die, uh, is weg. Dus uh, ik ga lekker naar mijn vriendin toe. En uh, dan komen ze maar lekker na de kerst bij mij. Want ja, je hebt natuurlijk je ouders en je schoonouders. Voor sommige ja. mensen dan. Hè, of, uh, ja, of je moet zelf zorgen dat je wat... Uh, wat uh, ja, je maakt, ik heb altijd te doen haalt. met mijn zoontje. Die uh, moet uh, bij mij kerst vieren. En bij zijn moeder ja. kerst vieren. Want ja, we zijn gescheiden. Maar ja... Uh, daar hebben ze twee families. En bij mij heb ik twee families ja. die ook nog eens dat willen. Uh, dus dit jaar werk ik gewoon met kerst. Dat maakt het een stuk eenvoudiger. Ja. En dan hebben we nog kerstavond. hè En je hebt nog derde ja, kerstdag. Wij, wij vieren het eigenlijk bij mijn moeder altijd op kerstavond. Dat is ja. standaard. Dat is traditie. En voor de rest vieren we eigenlijk geen kerst. Nee. Dat, uh, ja, Kerstontbijt. Maar ja, dan moet je ook weer allemaal spullen. Ja, en, dat, en dat is natuurlijk de vraag, hè. wat ga je doen met de kerst? Als je hebt over, over eten, ja. dan denk ik van ja, je kiest of voor een brunch, of voor een ontbijt, of voor een diner. Maar het hoeft niet allemaal N en, en en te zijn. Maar het is wel dus bij heel veel mensen, tenminste mijn ervaring is, dat het dus uh, nou ja, kerstavond, sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet, maar die hebben dan al een etentje. En dan... Nee, nee, ze moeten met kerstavond gewoon komen zingen in het dorp. Dat, ja, nou ja. Dat... Dus iedereen komt met kerstavond naar het dorp. Om te zingen. zingen en dan ja. de rest van de tijd verhongeren. Um... <laughs> en kou <kaulijnen. laughs> En kou leiden. De volgende ochtend met kerst hebben ze kerstontbijt. Als je kinderen hebt, heel vaak zijn er dan toch wel één of twee, ook al vier is niet groot, meestal is er toch wel een cadeautje onder de boom. En dan ga je naar oma of wat dan ook voor de eerste kerstdag. En mo mogelijk naar je schoonouders de tweede kerstdag. Maar je kan toch gewoon je ontbijt dan normaal doen? Ja, maar toch gebeurt dat niet. Wat, waarom gebeurt dat niet? Dat moet je niet aan mij vragen. Daar heb, heb je experts. Dat, uh, dat, uh... Nou, waarom gebeurt dat niet? Wat, wat is de verleiding? Waarom is de verleiding zo groot? Ja, ik denk dat gewoon die dagen... maar sowieso de hele maand december in het teken staan... van gezelligheid en samen zijn. En dat we dat ook wel heel snel koppelen aan... Eten met elkaar. Mm -hmm. Dus dat daarin ook wel een koppeling zit. En of dat helemaal niet gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een, een goede tip zou zijn... om het een beetje te verdelen. Dus ja. om niet alle dagen natuurlijk helemaal los te gaan. Maar om bijvoorbeeld je dag wel met een um, ja, wat gezondere intentie te beginnen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld een gezond ontbijt. Uh, en dat je dan uh, bij het avondeten wel uh, alles wat losser ja. laat. Ja. Uh, maar inderdaad niet en, en, en. Maar ik weet niet, het geldt natuurlijk niet alleen voor die feestdagen... maar ook daaromheen, hoe je daar ja. normaal gesproken mee omgaat. Nou, nou weet ik dat er ook mensen zijn die gaan proefkoken. Ja. Dus dan heb je één of twee. Uit. Ik <laughs> weet niet, ja, ik, ik doe dat niet, ik maar ik zou kunnen. <laughs> nou, ik weet dat er mensen zijn. Ja. Er is zelfs een heel documentaire keertje over gemaakt. Dus daarom moest ik er moest ja. daar heel erg om lachen. Want ik denk altijd van, waarom ga je nou iets maken... wat je nog nooit eerder gemaakt hebt op kerst? Nou, doe door... dat dan gewoon een keer een andere keer en... Maar dat moet natuurlijk ook op dan, ja. Ja, dus ja. Dat, dat, ze ja. gaan het proeven. Dus dan gaan ze het proef koken. En dan gaan ze het opeten. Um, maar je hebt natuurlijk mensen die dit juist een gelegenheid vinden... om iets moois of anders neer te zetten. Want uh, meestal is het koken, vlug, vlug, wat eten we? We, hebben, we werken en we hebben kinderen. En, en met kerst is iedereen vrij. Dus dan heb je ook de gelegenheid om een beetje... Maar daar krijg je toch stress van? Ja, precies. Maar daar kies je zelf voor. Dat, ja, ja maar goed ik bedoel ik heb ook wel eens een heel kerstdiner en ik heb een Italiaanse familie dus ja um, uh, la, nou laten we zeggen de tafel stond helemaal vol um, maar in het Italiaanse is juist simpel het best vers het best uh, ja. dat soort dingen dus um, maak ik ook vooral dingen die ik wel eens gewoon zelf ook wel eens maak ja, en daar maak weinig. ik allemaal kleine uh, porties van, zodat iedereen wat van alles kan kiezen. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld één groot stuk vlees of dergelijke, waar je echt als hoofdgerecht hebt. Maar is it. Je gaat niet uh, dingen leuk, maken hè? die ik nooit, nooit eerder gemaakt heb. En dat, dat snap ik heel vaak niet van mensen, dat ze iets gaan doen. Ook, en soms zelfs hele moeilijke dingen, terwijl ze het nog nooit gedaan hebben. Nou ja, ik denk op zich, kijk, ik doe het zelf ook niet, maar ja. ik ga best wel snel voor gemakkelijk, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat heel leuk is... om iets nieuws uit te proberen. Maar dat er dan ook alweer daar de tijd voor moet zijn. Dus ja. ik zou vooral zeggen... maak het jezelf niet te moeilijk als er al weinig tijd is. Ja, dan zou ik ook voor iets gaan waarvan je het al kent. Ja, ja. Dat, uh, ja. En anders heb je natuurlijk altijd nog steengrillen, gourmetten... Ja. wil je het makkelijk ja. doen? Fonduren. Ja, u je. Ja. Kijk, het, het enige is zo dat vaak dat... Nou ja, wat ik dan van mijn... Oma en zo vroeger, weet je, wil voor iedereen voldoende hebben. Ja. Dus daarvoor wordt er zoveel gemaakt. En eigenlijk moet je gewoon Tweede Kerstdag klikjes eten. Maar het lijkt soms wel oorlog in de supermarkt. Vorig jaar was serieus. Nee, maar ik weet niet, maar iedere keer als ik in de supermarkt was, vorig jaar was alles leeg. En ik echt dacht, van wat gebeurt er? Gaan we een Tweede Wereldoorlog. Uh... Ja, en weet je wat het ook het geval is? Want had ik het ook over in de auto. Dus er zegt. Echt... Ik wou, mijn vriendin zei van, ik wou uh, dan uh, toch wel iets leuke groenten neerzetten. Dus ik had uh, zo'n bos van die gekleurde wortels, dat wou ik hebben. Maar ja, er waren veertien mensen, dus ik moest zoveel bossen hebben. En dat waren gewoon vier keer zo duur als dat ze de week ervoor waren. Ja, ja, ja. ja. ja. Prijzen ja. gaan ook omhoog ja. ja, maar goed, dat is bij elke feestdag. Ik bedoel, cadeautjes ja, is... zijn vlak voor Sinterklaas opeens ook een heel stuk duurder. Ja, klopt. Dat, uh, je ja, kan beter ja, eigenlijk... in de zomer je Sinterklaascadeau uh, inkopen doen. Ja. Het met groenten en zo is dat natuurlijk een stuk lastiger. Ja, dat wordt, dus kan je nog aardig lang bewaren. Ja, ja, okay. Het is eigenlijk ook ja, hetzelfde als je op de zomervakantie op vakantie gaat. Betaal je ook drie keer zoveel als dan wanneer je net uh, twee weken ervoor gaat. Ja. ja, ja dat, dat, dat, en dat, de boeren herf... gaan staken misschien. De boeren gaan staken? Ja. Die uh, willen die supermarkten leeg houden. Oh. Oh. Oké, okay. nou mensen. Ja, dan is het meteen opgelost. Loss, ja. Ja, ja. Dan gaan is we. Iedereen gewoon nu alvast naar de supermarkt vragen. Dan is het gewoon we hebben het ook geen stress met eten nee, meer. precies. Nee, dat maakt het heel makkelijk. Maar als we dan even serieus teruggaan naar het... het, het, het want je zegt klietjes eten. Nou, dat, Ik ben heel erg van klietjes. Um, alleen, dat zit ook heel erg in mijn cultuur. In de manier waarop ik opgevoed ben. zoals hoe uh, Italiaanse cultuur is. Wij maken van... Twee gerechtjes waar net te weinig van over is... maken hey, we mooi. weer een mooi, mooi nieuw gerecht van. Uh, Eén dingetje erbij doen en zorgen dat het weer... Uh... Kan ik bij jou komen eten met kerst? <laughs> ja, ik werk, hè? Weet je oh ja, <laughs> uh, maar goed, dat doe ik. Uh, alleen, ik weet dat heel veel mensen dat ook uh, niet doen. Plus dat als je tweede kerstdag ook nog ergens anders gaat eten... ze dan bang zijn dat het weer niet meer goed is. Dan doe je de derde kerstdag. Oh, ja. blijf wel even goed hoor. Ja, dat, uh... ja. Ja. Ja, of, maar of gewoon betere hoeveelheden koken. Ja, maar is dat niet heel moeilijk... als je voor groepen kookt? Ja, dat of... denk ik wel. Voor groepen wel. Dat, uh... ja. Want, ja. nou moet ik heel eerlijk zeggen... ik heb altijd grote hoeveelheden moeten koken. Uh, ook bij, toen ik nog bij mijn moeder woonde. Want mijn vader at veel. Ik eet veel. Mijn broer eet veel. En we zijn allemaal zo slank als wat. Uh, wat niet eerlijk is. Ja, nee, dat is helemaal. Weet ik. Ik kan niks. aan doen dat mijn stofwisseling zo goed is, uh, zo goed werk. Maar uh, en ik merk met mijn zoontje ook. Die eet ook gewoon flink. Uh, dus ik kook veel meer dan bijvoorbeeld mijn vriendin. Die heeft drie, drie meisjes of twee meisjes. Ja. Nou. Dat is echt een... een, een, een als zij gekookt hebben en ik kom daar eten... dan is het 9 van de 10 keer te weinig. Heb ik, ja, dat heb we ik niet genoeg. Wel, hoor. Of dan kom ik bij mensen thuis en dan denken ze... ik oh, kan, kan wel een hapje mee eten. En dan denk ik, nou, dat eten wij met z'n tweeën... in plaats van met z'n vieren. Ja. Dus, ja, ik ben ja. ook wel voor liever te veel dan ja, ja. te weinig. Ja, ja. Ja. ja, dat is... En als je zegt, is het is moeilijk koken voor groepen. Ja, je moet het inschatten. En als je dat als jij weet, wij zijn grote eters... dan eet je gewoon meer. Maar als je bij je misschien... Ja. Oh, ja, maar ja. op zich kan je toch... Ja, ik vries eigenlijk gewoon alles in. Ja, ja ik ook. Best wel, ja. Uh, ik vries ja. heel veel in. Maar wat ik meer mee bedoel... is, wil ze zeggen... heel veel mensen koken vanaf kookboeken... slash pakjes. Uh, alle handen. Alle. Alle handen. Alle handen. Ja, <laughs> maar daar staat bijvoorbeeld... je moet rekenen met een kerstdiner... Um, 350 gram groente per persoon. Ik geef maar een voorbeeld. Ja. En dan denk ik, dat is mijn holle kies... 350 gram groente heb ik niet genoeg aan. En weet je hoeveel mensen dat halen per dag? 350 gram groente? Geen idee. Ik denk 20% van Nederland. Ja. Is dat zo erg? Ja, heel erg. Wauw. Want eigenlijk heb je het voedingscentrum geeft denk ik 250 gram groente aan tegenwoordig. Ja, nog minder. Ja. En uh, dat is al te weinig. Want je krijgt echt te weinig voedingsstoffen binnen. Ja. Dat is ook bewezen. Dat weten ze ook. Alleen ze zeggen als we het verhogen... dan is er nog een kleiner percentage wat het maar haalt. Maar dat vind ik want een rare we, Ja, maar ja, het gaat om de cijfertjes, hè? Dat, uh, dat vind ik een rare, want in feite zou je zeggen van uh, eigenlijk mensen... Eigenlijk is er wel meer dan 400 gram groenten per dag nodig. Ja, dat... Maar. Maar. En, ja, maar goed. Hoeft niet, en hoeft niet op één bord, hè. Dat mag ook uh, een tomaatje en een komkommertje bij je ontbijt. En uh, mm -hmm. champignons bij de lunch. En, uh... Ja, dat... Maar bij mij uh, matcht dat niet, tomaat en komkommer bij het ontbijt. Maar bij mij wel. Oh, bij mij ook, <laughs> mijn, dus Er ook zijn heel veel ook. mensen die bijvoorbeeld een boterhammetje met kaas eten. Nou, gooi er wat op. Nou ja, ik maak wel eens gewoon een echte Italiaanse of Griekse salade, er ligt eraan ja, of ik vet in de hoek. En heel eerlijk, als ik de volgende dag, als ik er nog wat over heb, de volgende ochtend eet ik dat gewoon als ontbijt ja. hoor. Ja. Dat vind ik Heerlijk. In mijn hoofd gaat dat niet zo? Nope. Nou, daar gaan we het zo meteen maar over hebben. Daar uh, um, gaan we het zo meteen over hebben. Those Christmas songs and Christmas rhymes, a presents he will naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, zijn we weer terug. En u kunt natuurlijk reageren op onze uitzending... door te bellen met 023-573-0393... 023-573-0393. Of natuurlijk via onze Facebookpagina ZFM Zandvoort... Uh, dat zeg ik verkeerd. Dat is uh, ook wel een Facebookpagina van ons. Dat is uh, Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk uh, kunt u via de mail reageren met redactie. Um, dan gaan we weer even terug naar de gasten. Dat, uh, zijn er nou uh, tips die je kan geven um, voor de feestdagen? En dan uh, met betrekking tot eten of... Met uh, betrekking tot eten of... Naar nou, sporten gaan we zo naartoe. Ja. Uh, Eerst met betrekking tot eten. Wat zijn tips, denk je? Um, ja, ik zou het sowieso dus niet uh, te moeilijk maken. Dus dat is meer dan weer in relatie tot de stress. Dus dat ja. je de lat laag houdt voor jezelf. De dag um, gezond beginnen... Ja. Um, ja, en die keuzes maken. Dus eigenlijk dat je kiest voor welke momenten je het wat losser laat. En misschien ook wel, uh, dat klinkt soms makkelijk... maar dat je voordat je eet of door eet dat je ja, heel even als het ware tot tien telt... of je echt nog zo blij wordt van die extra happen. Hè? Dus je, soms geniet je meer van één of twee oliebollen... dat je daar echt intens van geniet. Als dat je blijft dooreten... Um, ja, en dan eigenlijk achteraf misschien een rot gevoel hebt. Ja. Dus dat je ja, want... soms af en toe even tussendoor ja, pauze neemt en echt even bij jezelf, van ja, word ik er van die extra hap of nog een extra bord of maakt dat me echt, gaat dat me nog blijer maken? Ga ik me daar goed door voelen? Want de eerste hap smaakt hetzelfde als de laatste hap. Dus, en wat er tussenin zit, eet je gewoon te veel. <lacht> <lacht> Heel kort. Door de dus, uh, dit klinkt alsof je maar twee happen mag. Echten, in <laughs> maar, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Dat, dat, uh, maar uh, ligt het er ook aan wat je eet? Um, ja, vind ik wel een goede vraag. Want kijk, in principe word je natuurlijk niet uh, zwaarder of ongezond van drie dagen. Nee. Snap je? Dus uh, als je daar omheen gezond zou eten... en je eet die drie dagen minder gezond of helemaal ongezond... dan zou ik zeggen dat dat niet veel uit zou maken. Nee. Dus maar in principe het is... is het eigenlijk de decemberverleiding. Is dat we eigenlijk de hele december maand vaak de neiging hebben om al meer slecht te eten. Ja, ik denk dat het de zijn totaliteit is. Of misschien soms als een druppel. Dus als je al wat langere tijd struggelt met. Hé, hey, ik zou eigenlijk willen afvallen. Of ik zou uh, meer energie willen hebben of gezonder willen eten. Ja, en dan heb je natuurlijk een overloot aan een paar dagen. Dat je alleen maar uh, mm -hmm. dan ongezonde keuzes maakt. En dat verdubbelt dan vaak dat gevoel bij mensen zelf van ja dat je dan uh, ja niet de goede keuzes maakt zeg maar maar in ja. principe gaat het maar om die dagen ja, en en gewoon ook de dagen december als excuus gebruiken ja want dat is natuurlijk eigenlijk wat gebeurt <laughs> dat we het als excuus gebruiken ja, het is december ah joh dan doe ik wel in januari ga ik weer netjes doen of is het dan maar... is het dan net zoals ja, het is mijn slechte gewoonte die ik nog steeds doe. Maar uh, zoals met roken, wat heel veel mensen doen. Uh, heel veel mensen met die roken die willen dan tussendoor wel een keer gaan stoppen. Maar als het dan vlakbij december is, uh, ah, dan doe ik het wel op 1 januari. Maar waarom 1 januari? Dat is toch wel een dag dat je waarschijnlijk brak bent, want het is laat geworden. Dan ga je zeggen, ja, ik ga op 1 januari stoppen of ik ga op 1 januari beginnen met diëten. Nou, hell, no. hell no. Ik ken niemand die dat doet. Nou, als je goed genoeg brak bent, dan eet je op 1 januari niet zoveel nee, meer. Het is hetzelfde als iedere maandag starten. Ja, oké, okay, maar wat is het dat mensen altijd maar zeggen... ja, nee, maar ik ga 1 januari ga ik het echt doen. En dan denk ik, 1 januari nee, doe je het dan niet. Dan 2 januari heb je waarschijnlijk nog een feestje. En dan heb je ergens 6 januari misschien nog een borrel. Want dan begint het werkende leven weer. En dan ben je alweer verder. En dan <lacht> en begin <het> je ja. maandag. <lacht> ja, en ik denk ook daarin dat uh, waar je nou ook voor kiest... of dat een dieet is of een plan, voor, maar dat het niet een te strak regime moet zijn. Want dan krijg je inderdaad van die momenten ja. van ja, ik begin dan... En dan eindig ik, maar dan hou je dat niet vol. Dus je moet eigenlijk kiezen voor iets wat je meer kan inpassen in je dagelijks leven. Ja. Zodat je dat op de langere termijn kan vol blijven houden. Daar ja, die... gaat het altijd om, want uh, het, het, weet je, het gaat om eetpatroon. Ja, ja maar is dat niet het veranderen. grootste probleem? Want ik, ja. um, ik heb vrienden gehad die regelmatig te zwaar zijn. Dat vinden ze zelf ook. En dan gaan ze bijvoorbeeld Sonja bakkeren. Ja. Maar ze gaan dus echt Sonja bakkeren. ja. En dat betekent Want, en dan, dan dat ze een maand, uh, of weet ik veel hoeveel... Ja. dan gaan ze precies die gerechten eten. Precies zoveel zoals zij voorschrijft. Nou, voor de man is dat altijd te weinig. Dus die neemt altijd net iets meer. Ja, die heeft echt de hele dag honger ja, anders. die menu's zijn wel... Dat, uh, ja. Dus die, die, die neemt net ja, ietsje meer. maar. is ook niet meer zo gezond. Nee, maar goed. Maar stel dat het... Ook al is het wel gezond. Hij, ze vallen af dan. En vervolgens dan stoppen ze. Maar dan stoppen ze ook met die gerechten. Weet je wat het is? Mm -hmm. Dan gaan ze weer terug naar de pakjes. Ja. En de, Als je, de, de, je doet wat je deed, wordt je zoals je was. Ja. Hé, hey, heb, jij hebt je WhatsApp staan. Ja, het is wel ja. dat geldt voor <laughs> mij. Ik heb zo ongeveer. Doe, doe je wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Ja, maar en ja. dat vind ik het spreken Die heb ik ooit op de toneelschool. Uh, ja, nee, werd nee, ik werd bij ons ingestampt. In en ik denk dat nou ja, bij diëtisten en dergelijke... dat het eigenlijk ook... want dat is, het geldt voor zoveel. Het geldt voor alles eigenlijk. Dat, uh, ja, en vooral dit, voor... als je het hebt over eten en dieet. Een dieet vind ik helemaal geen goed woord. Nee. Je, in, in, Engel, in het Engels is het een diet. Maar een diet is een ander woord voor eetwijze. Maar ja. voor ons is een dieet een strafkamp. Ja. ja. ja. En dat, dat, is, dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat gewoon om dat je weet wat betere keuzes zijn... waar je allemaal voor kan kiezen... waar je zelf nog niet aan gedacht hebt... Uh, en gewoon weten wel, welk palet er bestaat en waar je, welke kleuren je kan kiezen, moet ik ja. maar zeggen. Ja. ja, en ik denk uiteindelijk ook om de gedachten daarachter, zeg maar. Dus niet alleen van wat kies je qua eten, maar ook de mindset erachter... en hoe goed wil je voor jezelf zorgen daarin. Dat dat ook wel te maken heeft met de keuzes die je maakt in, uh, in je ja. voeding. Ja. En ik moet wel zeggen, trouwens, van Sonja Bakker, ik vind er wel goede dingen in staan. Ik vind bijvoorbeeld, die, uh, al zijn er nu natuurlijk nieuwe dingen en meer vanuit de ortomoleculaire visies. Dus er zijn nieuwe stromingen met voeten. Mm -hmm. Maar net als met die balansdagen en gewoon bepaalde. Ja, ja dat, dat kan je niet. Ja, nee, afzijd, dat, dat, dat uh, snap ik. En er zijn ook wel gerechten, zeker omdat de eerste twee boeken, daar heeft ze zelf geen enkel gerecht van verzonnen. Dat was mijn neef. Mijn achterneef, Matthijs. Uh, ik weet zijn achternaam even niet meer. Okay, ik maar goed, heb ik dat ook al eerder gehoord. Ja, Matthijs, die heeft later is ook als, uh, bij RTL als uh, showkok geweest. Hij heeft oh, een eigen Friese? boek. Wat ze? Ja, Friese. Ja. Matthijs Friese, die heeft uh, een, een, de eerste, uh, eerste twee boeken, de gerechten daarvan, heeft hij gemaakt. Mm -hmm. Hij heeft later een, zelf een boek, die dieet... Ja. Dieetboek, want hij heeft zelf ook problemen met zijn uh, gewicht vaak. En zijn nee. dieetboek <laughs> gaat veel meer uit voor mannen. Want hij zei van ja, als je Sonja Bakker of heel veel andere gerechten gaat er zo van uit van vrouwenporties. Yep. Dat ik als man de godsganse dag honger heb. En dus het minder makkelijk vol gaan houden. Ja, Terwijl hij is, zes, hij is uh, van het zes, klei, zes kleinere porties op een hele dag eten. Um, zo heeft hij dat boek samengesteld. En dan met hele leuke gerechten. Die je ook gewoon kan gebruiken zonder dat je wil die eten, Want ze zijn echt heel lekker. Ja. Uh, maar hij is chefkok. Dus hij heeft gewoon ooit van Sonja Bakker... Alsjeblieft, hier heb je de ingrediënten. Doe er iets mee. Maar en ook Matthijs is anders gaan koken uiteindelijk. Hè? Want Sonja Bakker was van uh, natuurlijk alles wat je in de supermarkt kon kopen. En wat gesponsord werd. En uh, Bluubint en uh, Chroma, weet ik het allemaal. Ja, en dat doet Mathijs niet. En Mathijs, hij is niet. Nu weer, oh, hij, Mathijs nu, deed dat eerst wel. Ja. was toen wel weer. Nu weer van de roomboter en de Ja, ja en de klopt. Ook. Maar dat kwam ja. ook. hij zat eerst vast aan RTL-contract. Ja. En toen moest hij dus ook al die sponsorsdingen dingen daar gebruiken. Ja. Uh, ja. En hij is veel meer terug. Maar wat, wat ik, ik... Ik ben het mee eens hoor. Sonja Bakker hè, heeft wel iets bewust gemaakt. Dat je sommige dingen... Waarom koop je half om half gehakt? Nou, je kan ook runder gehakt kopen. Het is denk ik kopen. gewoon de insteek van met mate. En als je een dag uh, te veel eet. Ik zeg ja. ook altijd: wees niet te streng voor jezelf. Het is niet meteen dan. Uh, want dan komen verpest. mensen vaak weer inderdaad in een negatieve spiraal. Mm -hmm. uh, maar ja, neem een balansdag en begin gewoon weer opnieuw. Opnieuw. Ja. Maar is dat niet ook met de kerstdagen zo? Dat mensen ja. meteen denken: oh, nou, ik heb nu toch slecht gegeten. Dus dan hou ik het maar lekker. Uh tenminste slecht gegeten. Ik heb te veel gegeten. Ja. Of te, te, te, te vet. Te, ja, dan maakt het die dagen daartussen. naar oud en nieuw ook weer ja. zoveel uit. Ja, en daar zou ik dan wel eerder een punt zetten. van ga niet hangen in schuldgevoel. Wees lief voor jezelf. en pak gewoon weer even die paar dagen daartussen. wat uh, uh, bijvoorbeeld een paar alcoholvrije dagen. of dat je weer wat gezonder ja, want eet. En daar dan, zeg je namelijk ja. iets heel interessants. Dat is het volgende punt waar ik naartoe wilde. Want alcohol. is het. Nee. nee, niet alleen alcohol, ja. maar gewoon überhaupt. Met de kerst en met de feestdagen wordt er meer gedronken. En of het nou alcoholische drankjes zijn... of heel veel non-alcoholische drankjes. Ik weet niet of je weet hoeveel calorieën er in uh, in, in Radler zit. Maar um, en, en, en dat soort dingen. En hoeveel suikers. Dat is ook behoorlijk... Uh, een die nul, meer die, nul van... die staat niet voor nul calorieën. Uh, nee. <lacht> nee dat, uh, en het gaat er meer om dat mensen drinken sneller... Uh, lekkere drankjes die ze lekker vinden. en dat is Of het zijn hele zoete drankjes of het zijn... Uh, alcoholische drankjes. Maar daar zitten natuurlijk ook... ik bedoel bier en wijn, daar zit heel veel calorieën in. Uh, ja, nou weet van ik niet je leeft je eerst die alcohol kwijt wil raken... en afbreken, dus geen tijd heeft voor je voedingsstoffen. Nee. Die, die worden allemaal opgeslagen als vet. Want ja. Die, ja. ja. Dus, de, dus het, de combinatie is dus... is dat een probleem? Maar is handig. alcohol sowieso niet meer... in de maatschappij aanwezig? Ik drink niet, dus ik zie dat gewoon veel meer... Naar voren komen. Want overal moeten we een drankje bij doen. Of we ja. gaan een drankje doen. of ja. uh, We gaan wijn, op het terrasje. Wijn, wijn. <laughs> ja, wijnen, ja, Precies, maar iedereen is nu aan het wijnen, wijnen, wijnen. Uh, maar overal, ook nu met deze dag, zie je alleen maar drank. Ja. En mij doet dat geen ene zak en ja, meer. Ik drink ook niet. Nee. Dus dat is dus heel moeilijk om te zeggen. Maar in mijn praktijk zie ik echt mensen die... Ja, er hoort altijd wijn bij alles. Ja. Als je dan vraagt hoeveel ze eigenlijk drinken op een dag. Sommigen drinken gewoon een fles. Ja. Want het is zonde om te laten staan. Ja, maar goed, dat, dan kom je natuurlijk ook op het verkapte alcoholisme. Je bent eigenlijk al een alcoholist als je elke dag drinkt. Uh, ook al is het maar één glas ja, per goed, dag. de dan... regels is dat zo. Hè? Maar goed, daar kan je nog best een beetje flexibel mee gaan. Uh, mm -hmm. Ik wil niet iedereen een alcoholist noemen. <laughs> maar er zijn, iedereen die te veel er drinkt, zijn die, ja, ja. Er zijn ook <laughs> mensen die drinken omdat het gewoon is. Hè, om een ja. Want, ja, vandaag zegt iemand. ja. Ja, dan kwam een vriendinnetje. Ja, dan zegt: ja, wil je wat drinken? Ja, een wijntje. Ja, zeg kan, kan ik toch geen thee voor mezelf zetten? Ik zeg, waarom niet? Ja. Ja, dat snap vindt ik niet. Waarom kan je niet thee zetten? Dat vind ik wel lekker. Je hebt die uh, Jacqueline van Lieshout, die ja. voedingsditoxcoach, coach, is dat ontwijnen een tijd geleden begonnen? Ja, ze mooi marketing tegen is opgepakt. Want zij is eigenlijk zelf begonnen met het stoppen met alcohol. En daarna kwam ze erachter hoeveel mensen er eigenlijk uh, uh, die wijn in hun gewone eetpatroon hebben. Ja, maar het is ja. heel raar als je zegt, ik drink niet. Ik, ja. ik, ik, voor mij, als ik bijvoorbeeld uh, op vakantie... ze zaten me allemaal heel raar aan te kijken. Dat ik zei, nee ja, ik drink niet. Dus ik hoef geen drankje, ik hoef geen wijn, ik hoef geen bier, ik hoef geen cocktail. Ik wil gewoon, weet ik veel. Uh, Iets anders. Iets anders. Ja, mm -hmm. ja nou, nou, wat, wat ik wel van mooi van vond van, van haar, haar... want zij is toen op een gegeven moment zelf uh, helemaal gestopt daarmee. En, maar wel dat ze ook deelt wat de impact daarvan is. Dus ja. op het moment dat we ook zo gewend zijn... om inderdaad met sociale dingen... Uh, ja, een wijntje te drinken of alcohol. Ja, ik zelf heb ook daarin dat ik denk... Ja, het is eigenlijk met alles en het klinkt zo cliché... maar gewoon met mate. Dus gewoon las af en toe een dag in dat je... als je daar wel voor wilt kiezen... van ja, dan drink ik wel een paar wijntjes. Maar ja, inderdaad ook met die feestdagen... misschien niet elke dag... maar ook echt dagen dat je er bewust voor kiest. Nu even niet. Ja. ja dat, dat, nou dat, dat moet aantal, ik wel zeggen dat dat he? wel voor mij een van de moeilijkste dingen Nou nee, goed, ik drink niet zoveel. Maar uh, in mijn familie, de Italiaanse familie. Ja, wijn is. Nou ja, dat leer je als je twaalf bent drinken. En dan ga je door. Uh, en dat is normaal. Um, hebben jullie daar nog tips voor? Om, om daarmee te stoppen? Want het is namelijk ook niet. Als jij jouw hele familie zo gewend is om dat iedereen gewoon wijn drinkt en. Nou ja, wat, zou je, de wat zou je zelf willen? Nou ja, ik, ik kan makkelijk, uh, heel makkelijk zeggen: ja, ik ben de Bob. Dus dan maakt het het iets makkelijker. Maar er zijn tip ook mensen. Ja, de uh, of uh, ik drink niet waar mijn. Uh, dat is niet meer waar, maar dat was eerst wel zo. Uh, toen mijn kind wat jonger was, hij is nu tien, dus nu uh, ga ik niet altijd geen wijn meer drinken waar hij uh, is. Ik word niet dronken, daar niet van. Maar. Een wijntje waar hij bij is, wat, wat drinken. Wat was de reden wel. om dan uh, niet te drinken waar je kind bij was? Wat was daar de gedachte achter? Nou, er was eerst een hele praktische gedachte achter. Want alles wat papa proefde, wilde hij ook proeven. Okay, ja, ja. Dat was voor mij een hele praktische reden om het niet te doen. Uh, hij had namelijk een keer een, een, een, een zip van mijn whisky uh, glas genomen. Toen ik even... De, uh, was je dat... toen niet meteen klaar? Maar... Uh, nou ja, wel. Maar wel een huilend kind. Dat... En ja, wat papa doet is interessant. Dus... Uh, dus dat was een van de redenen. Dus dat, dat gebruik ik heel vaak als reden. Ik drink niet waar mijn kind bij is. Um, en de bob. Dus dat, dat maakt het iets makkelijker. Maar wat maar... ik me afvraag is: waar moet je nou een reden bedenken om niet te drinken? Ja? Want Omdat ik... het in families en in gezelschappen. En dat, je, je kan wel zeggen van ja, daar dat, dat kan je doorheen breken. Maar je kan er niet zomaar doorheen breken, want het zijn groepsculturen. Nee, maar ik heb in de horeca gewerkt. Ja. En daar is altijd een sluitdrankje. En iedereen neemt een drankje. En ik zeg gewoon nee ik hoef dat niet. Ik neem wel een appelsap... of ik neem een iets anders. Um, en daar wordt niet op een gegeven moment... raar naar gekeken. Ik hoef me niet zelf te gaan... verklaren waarom ik niet... een drankje wil. Dus waarom zou je excuses gaan... maken? Nee, dat, nee dat dat maar dat is, snap ik. Uh... Maar het is wel groepsdruk. Onthoud de groepsdruk. In de families is die niet veel minder. Ik bedoel, Hoeveel mensen zitten straks op eerste kerstdag... op een plek waar ze helemaal niet willen zitten... <laughs> ja, maar is dat alleen maar omdat... de familie zo? het altijd zo doet? Huh? please ja, hey. hey. Ik had mijn, ik had mijn uh, telefoon maar uit moeten zetten. Uh, mijn excuses daarvoor, uh, dames en heren. Ja. Ja. Dat is de familie. En dat, uh, dat is mijn familie, ja. Die belt dat, uh, ja. Wat vertel jij nou? Wat ja. jij ja. nou te vertellen? Dus, uh, uh, Maar goed, het, het, het gaat, de groepsdruk is heel groot. Ja, maar groepsdruk, kom op, je bent volwassen. Ja, maar is die groepsdruk... Ik denk dat dat overal in naar voren komt. Dus, ja. met, uh, dus nu inderdaad met... En uh, ja, daar is je familie weer. <lacht> ja, daar is je familie weer. Maar met een wijntje drinken of met, uh, met eten... Um, ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. Ja, een terug. <laughs> uh, ja, en dat het uiteindelijk is wat, je, uh, wat jij ook zegt, dat jij daar geen moeite mee hebt. Als je er zelf achter staat, denk ik dat de mensen om je heen daar ook weer anders op reageren. Ik moet wel zeggen, het was in het begin wel moeilijk hoor. Dat is niet, ja. het, het is niet heel erg algemeen geaccepteerd als je zegt, ik drink niet. Dus in het begin heb ik het daar wel moeite mee gehad, maar... Nu zeg ik gewoon nee, ik hoef nee. Maar merk je dan ook nog weerstand? Of merk je eigenlijk dat wanneer je eigen keuze meer hebt geaccepteerd... dat er ook minder weerstand om je heen is? Of dat het makkelijker lijkt te zijn om dat aan te geven? Nou ja, ik merkte de uh, afgelopen vakantie wel... dat mensen daar toch nog wel... die zelf zeg maar, heel makkelijk daarmee omgaan... dat die daar toch nog een beetje verbaasd over zijn. Van, oh, je drinkt niet, want... Hmm. Ik, ik, ik vind niet En dat wat ik, zeg je dan? Ik drink niet omdat ik het niet wil. Nee. Oh, oké. Okay. Of omdat je, vind je het wel lekker... Misschien vind ik het soms wel te lekker. Okay, ja. Dus het is ook een stukje ja. Ja. zelfbescherming. Maar ja. aan de andere kant, ik vind niet alles lekker. Maar ik weet wel dat ik een keuze moet maken. En bij mij begint het al gewoon bij nee te zeggen. Ja. Um, op het moment dat het aanbod er is. Dus dat is voor mij het makkelijkste om nee te zeggen. Ja. En in het begin... nou ja, Ik denk dat het nu 6, 7 jaar is dat ik niet meer drink. Maar in het begin ging ik mezelf inderdaad ook wel uitleggen... van ja, ik drink niet want... En nu zeg ik gewoon, nee, ik hoef niet, dank je, ik neem iets anders. En dan zeggen mensen, oh, oké. Okay. Ja, dat merk ja. ik ook wel. Hè? We hebben ook wel eens mensen uitgaan. Hè? Dan zeg ik, ja, ik ga altijd vrijdag uit en dan ben ik een kroeg. Ja, en dan, ja, dan drink ik, hoe ik zeg, hoeveel drink je dan? Twee, drie, vijf, zes, tien, vijftien? Je uh, uh, weet het eigenlijk niet. Nee, weet, hij, nee, ik ga dan zo snel en iedereen geeft steeds een biertje. Ik zeg, oké, okay, als je dat biertje dan gewoon in je hand houdt en zipt... en een glas water en... Is, is het biertje dan nog steeds vol? Krijg je dan weer een nieuw biertje? Ja, dat schijnt het zo te zijn. Dan heb je weer een nieuw biertje. Ja, maar het ja. is het ook de, wel makkelijk. Ja, maar ja, twee biertjes in je hand. En blijft het dan komen? Heel vaak wel, ja. Dan kan je zeggen... Ik ja, op. nee, dat klopt, klopt. Dat kan je zeggen. En uh, soms zeg je het ook. Maar automatisch wordt er dan zo besteld door zo'n groep... waardoor. Het gewoon door blijft gaan. Ik ben zelf ook niet van, de, uh, van dat. Ik heb een tijdje, ik heb een keer gehad dat ze dat met cola voor mij deden. Omdat ik de Bob was. Ik weet wel. Toen stond gewoon <laughs> de hele tafel vol met cola glazen die ik niet leeg dronk. Nee, dat, ja, nou, uh, dat, vind ik ook, dat vind ik nou zonde. Ja, dat is ook zonde. Ja. <laughs> maar goed, dat krijg je, de, de, het is wel zo dat het automatisme is. Dat mensen gewoon een biertje, ja, met de hele groep. En jij drinkt bier, dus we bestellen de volgende... Ronde nog een biertje. Ja, ja. En nog een biertje. En nog een biertje. Oh, ook... En, en dan gaat, de ronde gaat zo snel als dat de snelste drinker is, waarschijnlijk. Um, ja, of zo snel als dat degene die het snel gedronken heeft, ook weer trek heeft in een ja, volgend ja, biertje. Precies, ja. Dat, uh, dat, ja, dat, dat, ja, zo gaat het eigenlijk wel. En dat maakt het uh, lastiger. Dat, uh, ik heb bijvoorbeeld, en dan kom ik terug bij mijn familie, groepsdruk. Als ik bij mijn familie wel wijn drink. Aan tafel en wat dan ook, ik ben niet de Bob. Dan drink ik en dan kijk ik even niet en dan is mijn glas weer vol. Dan hoef ik. En dat gaat eigenlijk allemaal uit beleefdheid. He? Het gaat uit beleefdheid en Alles iedereen doet het. Ja. Het gaat uit liefde, want iedereen drinkt. zo. Dus het is niet eens. En ik ben dan niet degene die zegt: van ik voel me bezwaard om te tegen mijn oma of weet wie te zeggen van nee, ik hoef niet meer. Maar zijn, ze zijn gerust. Ik bedoel, als ik naar mijn vriendin kijk, die, die vindt dat moeilijk. Om dat nog steeds te zeggen. Zij drinkt helemaal niet. Dus dat met drinken is voor haar wel makkelijk. Maar met andere dingen. Uh, vindt zij moeilijk om die groepsdruk ja, ik denk door dat te het gaan. Het gewoon heel logisch is, inderdaad, om in groepsdruk je grenzen aan te geven. Maar dat ja. het daar wel mee valt of staat, staat, dat je dat uiteindelijk doet. Want uiteindelijk ben je toch zelf verantwoordelijk. Ja. Uh, ja, en om daarin zelf je keuzes te maken en daar een weg in te vinden. Ja. Dus dat. Uh, ja, kijk, ja, al blijven die biertjes of wijntjes doorgaan in een snel tempo. Je kan hem natuurlijk ook. Uh, aan de kant zetten. Aan de kant zetten. Ja. Of wat de rustiger de drinken. Je ja. uh, zit op je eten ja. kruiden, maar ik heb hem ja. ja, uh. Nou ja, goed. Daar gaan we het straks uh, weer nog even verder over hebben. Um, we, um, en u kunt natuurlijk nog steeds reageren. Of uw eigen ervaringen met ons delen. 023 573 0393 Om naar de studio te bellen. Of via Facebook Zandvoort aan het woord you <laughs>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 ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. Zijn we nog heel even terug uh, voor dat we straks naar overgaan naar het nieuws. Natuurlijk. Um, we hadden het net nog even over het drinken en de groepsdruk. Want dat kwam er automatisch uh, uh, bij. En dan hadden we een leuke discussie hier zelf, de luisteraars, uh, over rolpatronen. Waar het inderdaad niet allemaal over is. <laughs> <laughs> um, maar um, als je nou. Um, je hebt zometeen kerst en is heel veel mensen hebben bijvoorbeeld dat zie zeker wel. Mensen hebben ook vaak niet door dat ze te veel eten. En dan heb ik het niet over alleen tijdens de maaltijden, maar over de gehele dag. Ik bedoel, ik heb heel lang in mijn kerstboom allemaal kerstkransjes en van die snoepdingetjes gehad. Nou ben ik geen snoeper, dus voor mij is het echt geen enkel probleem om die dingen. Dan eet ik er één op een dag en dan, dan twee. Eigenlijk waren ze ergens op. Dat uh, nou, ik had op een gegeven moment de een hond had vriendin, het opgegeten. Ik had op een gegeven moment een vriendin... en ze had het niet eens zelf door. Maar iedere keer als ze langs de kerstboom liep... Hup, ging er weer een kerstkransje, een chocoladekransje... of wat dan ook in de mond. En ze had het niet eens door. En later zag ik het bij mijn moeder gebeuren. Want toen ben ik erop gaan letten. Hè. En toen zag ik het dus bij meerdere mensen. Um, en had jij, had jij dan die kerstkransjes bijvoorbeeld in de boom... omdat? je ouders dat al deden? Of omdat je het leuk vindt staan? Of omdat je denkt, dat is lekker? Nee, ik doe het omdat ik het leuk vind staan ja. en ik het leuk vind dat mijn kind één keer per dag een, een van de snoepjes oh. uit mag kiezen ja. uit de boom. Um, maar doet hij dat ook? Of is hij ook iemand die... Zo... Nee, nou ja, de zuurstokjes, als, sinds ik er zuurstokjes in hang wel, dus ah. die gaan er nu iets minder in. <laughs> Vorig jaar heeft hij uh, iets te veel zuurzoekjes zitten eten. Dat, uh, maar de, de, het, de kerstkansjes, ja, daar eet iedereen één of twee van en dan vinden we het genoeg. Dat, maar als ik... het dan niet, kan je dan niet beter gewoon een pakje kopen en het in een bakje doen of zo? Ja. ja, nee, tuurlijk, dat kan wel. Maar het, ging mij, kijk, het gaat mij niet om dat mijn moeder het leeg zit te eten. Het gaat mij er meer om dat mensen het onbewust aan het eten zijn. En hoe kan je nou jezelf zorgen dat je daar bewust van wordt? Jij wel, ja, ik wou meteen zeggen, mag ik hier mijn eigen werk uh, naar doen? Ja, natuurlijk. En... Ja, nee, dat mag. Dat mag dan ja. uh, start in januari. <laughs> en... Ja, dat mag. Je mag het zeggen. <laughs> nee, ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk te maken... met inderdaad um, bewust worden van patronen. Ja. Dus waarom je bepaalde keuzes maakt. En dat niet alleen op het gebied van... Um, voeding, maar dus ook op het gebied van mindset en sport. En wat ik zelf daarin heel leuk vind in mijn eigen werk is dat ik die dingen combineer. Dus mm -hmm. vaak ook in een heel traject waarin we um, daarin alles proberen aan te kijken, zodat je meer bewust wordt van uh, ja je gedragspatronen, zodat je die ook echt kunt gaan doorbreken. Ja. Dus dat. Uh, maar ik vraag me ook af, kijk, natuurlijk we hadden net ook even de discussie van waarom bijvoorbeeld 1 januari. Maar ik denk ook wel dat je het moment dat je uh, ergens weer met volle moed tegenaan gaat... dat je wel dat moment ook goed moet timen. Ja. Dus dat misschien dan echt in die kerstdagen... ja, dan zou ik ook zeggen... geniet ook ergens... gewoon van het lekkers wat er is. Mm -hmm. en, uh, ja. Mm. Maar ja, is, dat. zijn jullie daarin... want dat, dat is nu de derde keer of zo... dat jullie dat wel zeggen... want geniet ook. Uh, ja. Is dat ook eigenlijk de tip... aan als mensen wel gaan dieeten dat ze wel gewoon lekker moeten blijven eten? Ja. Ja, ik ben zo, ja, ja? Ja. sowieso niet van de strenge voorschriften... omdat ik er niet in geloof dat je dat dus inderdaad eindeloos volhoudt. Dus mm -hmm. dan kan je dat heel lang... kan je inderdaad een bepaald, bepaalde voorschrift volgen... maar dan is de kans groot dat je daarin weer terugvalt. Ja. Maar dat je um, ja bijvoorbeeld inderdaad... Uh, wat je vaak hoort, de 80-20-regel... dus dat je jezelf wel kunt aanleren in gedrag... Uh, om te doorbreken om maar onbewuste keuzes te maken. Of onbewuste eten. Yeah. Bijvoorbeeld door de week gezonde keuzes te maken... en in het weekend het wat losser te laten. Dus mm -hmm. uh, ja, dat je daarin wel... De ja, sowieso 100% is, eh, doen is niet goed. Dan krijg je stress van. Dan word je perfectionist. Dan krijg je ook allemaal nadigheden van. Dus ja, ja 80-20 is uh, sowieso de regel. Maar wat ik, wat ik eigenlijk altijd zeg... Je mag, in principe mag je alles eten. Alles. Ja. Alleen niet in één keer. En niet met grote zakken. Dus stel jezelf de vraag, want je gaat natuurlijk eerst mensen vertellen... wat dan beter is en wat beter niet. Hè? Want mm -hmm. je moet wel iets weten om een keuze te kunnen maken. Uh, maar ook van ja, als je weet dat je iets wil hebben wat, wat, wat niet zo gezond is... Ja. kun je zeggen, nou wil ik het eigenlijk nu? Of vind ik het liever straks of van het weekend als mijn we vrienden er zijn? Of nou, dat kan je ook met alcohol doen. Ja, dat, uh... Wil ik het nou vandaag omdat ik voor de tv ga zitten? Of doe ik het van het weekend? Eigenlijk gewoon om keuzes die je maakt. Je ja. hebt ook heel veel onbewuste keuzes. Hè? Of mensen die niet registreren dat ze eten als ze staan. Ja, dat is ook iets, of, dat of, zo of, of. Nou, daar gaan we het zo elkaar. meteen nog over hebben. Want we <laughs> moeten naar het nieuws. Uh, en dan zijn we natuurlijk na het nieuws gewoon weer terug met Zandvoort aan het Woord. Dan wens jullie allemaal fijne dagen en...